De rechtbank in Israël heeft een Israëlische kolonist veroordeeld... voor een dodelijke brandaanslag op een Palestijns gezin. Die aanslag was in 2015 en daarbij kwam een man, een vrouw en een kind van anderhalf om het leven. De dader kan levenslang krijgen, maar de rechters hebben nog geen strafmaat uitgesproken. Zijn advocaten hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het weer vanavond zijn er opklaringen en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen begint zonnig, maar later vooral in het binnenland een paar stapelwolken... Het wordt opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10... ...5 kilometer file en de vertraging is daar een kwartier. Zijn er twee rijstroken dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, is de weg zelfs helemaal dicht... ...bij knoopend Watergraafsmeer in zuidelijke richting... Dat heeft te maken met een kapot spoorviaduct. Dat wordt op dit moment gerepareerd, maar dat gaat lang duren. Waarschijnlijk tot een uur of tien vanavond. Dus verkeer vanaf de Ring Noord kan het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 West en de A10 Zuid. De andere kant op staat ook file bij Watergraafsmeer. Op de Ring Zuid is dat. Tussen Amsterdam Buitenveldet en Watergraafsmeer ook vier kilometer. En daar moet je ook rekening houden met ruim een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zuid saw him dancing there by the wreck of machine. I knew he must have been about seventeen. with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long, the hood's with me, yeah, me, singin'. I love rock and roll, spend a time in the gym box, baby, I love rock and roll, stop taking time and dance with me, smile so I got up and asked for his maid.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 Moving on and singing that same old song with me Singin I love rock and roll Put Sputinottime in the June box baby I love rock and roll come and take your time and dance with me I love rock and roll your time in the jump baby I love Zo, dat is nog eens een begin van het de derde uur van Standfoot op zaterdag Op zaterdag en maandagmiddag voor de herhaling de John Jet en de Blackhearts en I love rock and roll. Ja, vanmiddag veel aandacht voor het Songfestival. Vanavond zou die finale zijn in Rotterdam. Maar helaas, inderdaad, vanwege corona, uiteraard afgelast. En uh, ja, vanavond hebben we daarvoor wel een show vanuit heel in de plaats. Gepresenteerd door Jas Smit, Romley Romli en Chantal Jansen. En in uh, maar liefst 41 landen wordt dat programma uitgezonden. En dan zie je de. Zeg maar de deelnemers van dit jaar die een hart onder de riem van Europa steken. Door onder meer het zingen van dat nummer van Katrina and the Waves. Love Shine the Lights. En ook oud-deelnemers die een songfestival lied van hun keuze gaan zingen vanuit hun plaats. En een van die zangeres is Ilse de Lange die vanavond optreedt. En zij doet een nummer van Nicole, bisschen Freedom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 Spanje, is met het nummer RS2. Uit 1973. En daarna draaien nog een favoriet van, ja. Maar dat is dan weer geen soft van plaats. Maar de komende tien minuten zit jij wel even heel goed, Albert-Jan. Uh, dan dus er u. maar even van. Dank u. Como una, eres tú, eres tú. Como una de vera. Como una sonrisa eres tú eres tú así así eres tú Toda mi Ja, dat waren twee hele goede platen achter elkaar, uh, Op het Eerst in de kader van uh, Songfestival. Er is toegevolgd door de Caravan of Love. De single van uh, Lee Jasper Lee. Inderdaad ook een van jouw favoriete platen. Dus vandaar in het derde uur gedraaid. Ja, en, dan en Morgen heb ik ook nog heel veel mooie platen, hoor. En dan loop jij weg. Hoor. Heb je een goede muziek? Nee, nee maar derig. ik had hem in de keuken keihard oh. aangezet. Oh, okay. nee. Dus uh, nee, helemaal goed. Dankjewel. Het is uh, 17 over uh, 4. Dat betekent... M Race Radio. Report. Report. De pit report, want uh, ja, de stoeltjesgans uh, is uh, bijna, of, uh, alweer bijna compleet uh, geworden zeg maar, in de ja. Formule 1. Maar eerst nog even wat anders over uh, circuits uh, waar uh, mogelijk Formule 1 races gehouden kunnen gaan worden. Dan weliswaar zonder publiek, maar in ieder geval dan hebben we nog, toch nog een, uh, een Formule 1 seizoen 2020. Allereerst Spa-Francorchamps. De grote prijs van België op circuit van uh, Spa-Francorchamps kan op zondag 30 augustus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 En mogelijk kon de Franse fabrikanten dat gezien de huidige crisis tijd niet langer veroorloven. Tot zover. Ja, en dan uh, inderdaad Vettel. Waar gaat die heen? Go Goeie vraag. Ja. Zoeken we op. Nou ja, die gaan we, gaan we ruilen toch? Die gaat naar McLaren. Ja. Dus, uh, van, uh, naar, uh, McLaren. En, uh, dus van Ferrari naar McLaren. En sinds dus van McLaren naar Ferrari. Doen we het zo dan? Ja, ik vind prima. Oh, Oké, okay. helemaal goed. Dat was hem. De Pit reports. In every corner of my heart Let the love light carry Let the love light carry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 Want ook Tada ver verdient een thuis. Dus gaat voor het dier van de wijk of de andere leuke dieren... na het Kennen met Dieren Thuis in Zandvoort Nieuw-Noord.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 I'm a sucker, but I've got like it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 The sun is Keer te goed, of misschien wel die andere. Hè. Zij liet me vallen. Uh, of jij liet me vallen? Die, ja, die, die, wat? Hier ja. regel ik deze thee wel weer. Zij oh, liet me vallen. Oké, okay, oké, okay. ja, want we regel. gaan naar het gedicht. Ja, daar, uh, vandaar dat je het zegt. Oké, okay. het gedicht komt eraan. Steeds als jij mij aankijkt, maar eerst nog eentje. Ja, <laughs> nog eentje. Het Dream Believer: oh, I could hide the wings of the bluebird as she sings.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 They dream.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 Tegen mij aan. Is wat ik wil. En dat was dan de single van Wesley Bronkorst, en uh, duurt dit nog lang.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 Zit er een puntentelling in, dan moet je daar even van tevoren een reclame voor maken. Om tien over elf beginnen we met de puntentelling. Heb je ook uh, zo'n zo, zo cliffhanger, heb je dan? Ja. En dan uh, schakelen alle mensen weer in. Oké. Okay, dan ja. heb je heel veel kijkers. Dan heb je zeker heel veel kijkers. Dat bedoel ik. Nou ja. Die wilde ik nog even kwijt, dus ik zeg heel veel uh, plezier. Oh, wacht even hoor. Ja, de, de drukte, kijk, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Uh. Ja, nou ja, de, gaat, ging even niet goed, maar wij ja, zeggen nee, toch morgen. Nee, niets. niet. Niet? We zeggen nog niet tot morgen. Nee, nog, nog niet. Nog, nog niet, nu nog niet. Even kijken hoor. Maar goed, hoor. Uh, uh, nee, veel muziek lekker morgen, lekker uh, andere dingen aan onze kop. We Hebben weer genoeg. Zo is het is zometeen fris.